Islot Thomassen met het NOS-journaal. In Genève staat een vliegtuig dat korte tijd gekaapt is geweest. Het toestel kwam uit Ethiopië. De kaping was het werk van een man. Hij wilde asiel vragen in Zwitserland. De man is gearresteerd. De bemanning en passagiers zijn in veiligheid gebracht. Het toestel was onderweg van Addis Ababa naar Rome. In de Thaise hoofdstad Bangkok hebben zo'n 10.000 demonstranten het regeringshoofdkwartier omsingeld. Zo willen ze voorkomen dat premier Yingluck, Shinawatra en andere ministers aan het werk gaan. De demonstraties in Bangkok tegen de regering duren al maanden. De demonstranten eisen het vertrek van premier Yingluck omdat ze een marionet van haar broer Taksin zou zijn. Die werd in 2006 door het leger afgezet. De advocaat van Benno L vindt dat zijn cliënt niet langer in Nederland kan wonen. Gisteren gingen honderden mensen naar het nieuwe huis van Benno L in Leiden om daar tegen zijn komst te protesteren. Dat bewijst hoe bekrompen en intolerant Nederlanders zijn, zegt de advocaat. De veroordeelde zwemleraar L wil graag in Duitsland gaan wonen, maar dat mag niet omdat hij daar onvoldoende kan worden gecontroleerd. In Nigeria hebben moslimstrijders in een dorp tientallen mensen vermoord. Waarschijnlijk zijn ze van de moslimsecte Boko Haram. De mannen gingen van deur tot deur en schoten de bewoners door. Volgens getuigen lieten ze de lichamen op straat achter. Boko Haram heeft in het gebied de laatste maanden meer dorpen uitgemoord.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 Ik heb... Uh, Mijn hart zit uh, echt... Uh, oh, oh, oh. Maar nee, het is niet gelukt, hè? Net niet? Nee, het maar... drie, <nog> drie duizendste. Drie duizendste. Drie duizendste. Drie duizendste Van het goud af. Ja, Koen, ja, koen zilver. Maar uh, een kwartier geleden hadden we nog een oranje podium. Maar ik vind het voor dat wel erg sneu, hoor. Ja. Dat die wordt vierde. Maar dit vind ik ook sneu, hè? 3000 duizendste. duizendste. Als je dat geweten had, als hij die lijn had gezien, weet je wel, die ja. wij wel in beeld zien... Dan... Dan had hij niet eventjes ietsje meer gegeven, waarschijnlijk. Ongelooflijk. En, Ongelooflijk. Uh, maar goed, poeh, je moet even van bijkomen. Ik ga ook even bijkomen, ga jij ondertussen even vertellen wat we in <laughs> ja. het eh, uur gaan doen. Uiteraard luisteraars, zoals je van ons gewend bent, rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Diesel. En rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En het zal geheel in het teken staan van muziek. En wellicht tussen de muziek door nog wat uh, Zandvoorts nieuws in het kort... En ik kan u mededelen, dat uh, en dat wist ik ook niet... dat uh, bij de ijshockeywedstrijd uh, Rusland-Amerika... na drie periodes was de stand gelijk 2-2. Dan krijg je mm -hmm. dus een soort overtime-situatie. Want er moet een winnaar komen. En ook in overtime is er niet gescoord. Dus nu krijgen ze penalty shootouts. outs Dus er moet een winnaar uitkomen. Dus daar zijn ze nu net mee begonnen. We houden nu op de hoogte. En ik ben zo blij dat we radio hebben. Ja, zo is het maar net, hè? Het is gewoon het mooiste wat er is, uh, Albert Jan, toch? <laughs> We zijn de Beats Boys, and that's why God made the radio. Welkom bij CFM. Journey. langskomen bij Ruud Jansen. In CFM Lunch. elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lunchen met de muziek en informatie van Ruud en Ansla. Je hoort de Beach Boys bij Zalvert op zaterdag en That's Why God's Meta Radio. En hier is De Bart. Maar voor uh, Koevenwij is het geen la la la la la la. Dat zal die baan leunen, zeg. Drie duizendste duizendste verschil. Drie duizendste, waar hebben we het dan over? Ja, en is terwijl... absoluut niet uh, waarneembaar eigenlijk, hè? Nee, en terwijl, uh, terwijl we de, nog nauwelijks bekomen zijn van die schrik, van die drieduizendste. zijn de Amerikanen en de Russen inmiddels uh, aangelangd bij de penalty shootouts. En dat betekent gewoon hetzelfde als bij, bij voetbal voetbal uh, soort, uh, ja, laten we zeggen uh, in dit geval, hoe uh, noemen ze dat, dat hadden ze vroeger toch, zo'n lucky goal of de eerste goal. Maar goed, ze staan na, na acht series, die gaat nu beginnen, de achtste serie, om um en om dan alleen op de keeper af, om het zo maar te zeggen, staan ze nog gelijk. Dus volgens mij wilde geen één, ja, die Amerikanen hebben net weer gescoord. Dus mochten er, ja, ze hebben, ze hebben hem, de Amerikanen hebben hem. Ja, geweldig. Na penalty shootouts winnen de Amerikanen het ijshockey van de Russen. Maar neemt u voor mij aan, luisteraars. We zullen verderop in het ijshockeyprogramma in Sochi deze twee teams nog een keer tegenkomen. En wellicht in de finale. Niet leuk, dus, voor het gastland eh, nee, Rusland? Nee, niet. Dat is echt een, uh, in Rusland is ijshockey is bijna een religie. Want dat, daar staat of valt alles mee. Een gouden plak bij het ijshockey staat gelijk aan ja, weer wereldvaam in Rusland. Goed, uh... Ja, wat voor uh, programma <laughs> heb jij eigenlijk op je computer staan? Ik heb Windows Is XP. Dat, uh, Windows 8, ik 7, heb, 6? Ik, uh, ik, ik XP, en jij? <laughs> ik heb uh, Windows 7. Oh, maar dit geldt eigenlijk... Uh... Het volgende technische bericht geldt even voor mensen die nog op Windows XP werken. Begin april stopt namelijk de ondersteuning van Windows XP. Veel mensen, met name senioren, dan <laughs> maken, we, maken <laughs> nog dan gebruik van dit besturingssysteem <laughs> op hun computer. Bent u een van deze mensen, dan heeft dit consequenties voor u. Het zal ook veel vragen oproepen. Kunt u XP toch nog blijven gebruiken? Is uw computer geschikt voor Windows 7 of 8? Gaat u een nieuwe computer kopen? Maar wat voor een computer of laptop zou u dan moeten aanschaffen? Of liever een iPad of een tablet? Ja, het is wat tegenwoordig. Op dinsdag 25 februari van 10 tot 12... organiseert Senior Web bij Plus.Zandvoort... een bijeenkomst voor gebruikers van Windows XP... In het eerste uur wordt algemene informatie gegeven... over de consequenties van de ondersteuningsstop van Windows XP. Daarna zal het tijd zijn voor meer persoonsgebonden vragen. De bijeenkomst is gratis, alleen koffie en thee worden afgerekend. Er is plek voor maximaal 12 personen. U kunt zich aanmelden, zeker u opgeven... voor deze bijeenkomst bij de receptie van Pluspunt. Dit mag ook telefonisch 023 574 0330. 023 574 0330. Een zinnige bijeenkomst lijkt mij. Ja, nog even over uh, Koen Verwij, uh, Albert-Jan. Ja, ja, want we zeggen wel van. Nou, ja, hij zal wel balen, maar hij heeft toch nog mooi zilver gehaald. Ja, ja oké. Okay, maar als je op drieduizendste goud mist, dan uh, ben je niet vrolijk vol. Ja, ik heb zo'n app uh, op mijn telefoon. Ik krijg net een melding van. Koen Verwij, schitterende zilveren plak op de 1500 meter lange baan. Gefeliciteerd, Koen. Ja, ja. natuurlijk. Nee, gefeliciteerd met zilver. Maar we zullen uh, verderop in, het pro, uh, ja, in, in de avond uh, zijn reactie wel op uh, de NOS Sport kunnen bekijken. Weer ben erg benieuwd. Hier is Mr. Props en zijn hitsingle Waves. My face above the water.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 I can make it easy. Cause you Iets vaker simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik lief tekort kom. Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag voeg ik mijn dertig tv recorder Van uw af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven.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 We blijven mee zingen, meezingen, deze gouden oude inmiddels van René Vroger. Je een eigen huis, een plek onder de zon. Het is bijna drie voor half vijf. Zo meteen na het volgende plaatje van Amerika is Sister Golden Air het dier van de week.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 do you, can. you can. Luister daar zoveel op zaterdag bij CFW van Salford. Met jouw sister Golden Hair, de single van America. En daarmee is het al vijf geworden zo gaan doen. Boef, boef. Ja. Het van de week. Ja. Ah, en als je, luister, het is helaas geen kijkradio. Ja, maar niet deze kleine lettertjes al hier. Maar als je die hond ziet, als je die foto van die hond ziet, dan word je al helemaal, helemaal verliefd.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 Wie geeft hem een frisse start in het nieuwe jaar? Bent u dat? Kom dan snel eens langs om kennis met hem te maken. Hij, ver, hij verwacht u al. En hij verblijft momenteel in Dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. En het dierenthuis is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Of kijk anders even op internet www.dierenthuiskermeland. Diesel verdient een rustig thuis. Ja, en dan probeerde ik even een plaat te zoeken voor diesel. Ik denk, uh, laat me mijn eigen gang maar gaan. Maar <lacht> ik word ik even niet vinden zo snel. Vandaar deze van Tavares. Heaven must be missing an angel. even lekker swingen in de jaren zeventig in de discotheek, alweer Ja, dat vaardig. Gaan we hele heleboel herinneringen herleven. Dan take we de music, it only takes a minute en noem ze maar op. Zo ook deze Heaven Must Be Missing in Eens, joh. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Of kijk ook eens op www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl kan je live meekijken in de studio en tegelijkertijd luisteren naar het mooie Zandvoortse geluid. open doors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 Oh Draws a shade. Wie zou die dan, die lying eyes? Ja, ja, ja, ja. Wie zou die hebben, lying eyes? Ik heb geen idee. <laughs> Sommige mensen weten wel bepaalde personen die mogelijk lying eyes hebben. No nou en Nou, zeker weten, zeker weten. Het is elf minuten over half vijf. Zo meteen het gewicht van de week bij CFM. zonnige en stormachtige zaterdagmiddag in Zandvoort gingen we terug naar de jaren tachtig met Steve Inwood je hoorde de higher love. kijk ik op het klokje voor me precies kwart voor vijf tijd voor het gedicht van de week en deze week gaat het gedicht van de week over liefde voor muziek meer dan noten op een blad Tekst en geluid, het gaat recht naar je hart Je ademt het uit en ook weer in Het is steeds een einde, maar ook een begin Melodieën en klanken vertellen een verhaal Iedereen kan het horen, het spreekt maar één taal Eén taal die iedereen kent Leven zonder muziek, ik ben het niet gewend Heel even zingen, heel even luisteren. Hoor je de tekst en hoor je die gitaar? Je kan nu niet tegen mij praten, dan ben ik een beetje raar. Voel je de kracht, de kracht van muziek? Ik kan niet zonder, misschien jij wel, maar ik niet. Heel hard of heel zacht, het maakt mij niet uit. Muziek is mijn leven, dat gaat er nooit uit. Je hoorde zojuist het gedicht van de week bij CFM. Op de zaterdagmiddag, Zandvoort op zaterdag. Dat was de liefde voor muziek. Nou, daar sluit deze plaat wel bij aan, Albert Jan. Hier is John Miles en music. Music was my first love. en it will be my life.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 Maken over Jan. De kippen veldlaat op de zaterdagmiddag. Elke week hebben we er eigenlijk wel eentje, Ja, klopt. Ja, ja. Dit bal was het de beurt aan uh, Joe Miles. And music was my first love, and it will be my last. Nou, we gaan er nog uh, eentje draaien voordat het weer de beurt is aan Monte Pijnten. Hier zijn de Dubie Brothers. Ze zingen voor jou live long train running. Zeg Albert-Jan. Wat een uitspraak een live optreden van de W Brothers. Je met Long Train Running. Jawel, het is alweer het einde van Zandvoort op zaterdag. Tijd is weer, wederom, voorbij gevlogen. Ja, en we hebben veel voor de kiezer gehad. Hè? Ja, 0,003 seconden. seconden. Uh, die hebben we voor onze kiezer gekregen. Nou. Hm. Goed. Goed. Het zit er weer op. Het zit er weer op. Zandvoort op zaterdag. Bedankt voor het luisteren. En uh, ja, morgen dan, uh, is er weer een aflevering van Zandvoort op zondag. Vondag. Tot Wezig. dan. Vanaf deze plek. Tot. Een fijne avond. Tot dan. en Een hele fijne avond. Fijne avond. Oh, de hebt hem al Oké. Doei. Doei doei. Fijne, fijne avond. En tot morgen.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 When you look at it